Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Astronaut Lodewijk van den Berg is overleden. Hij was de eerste mens in de ruimte die uit Nederland kwam. En dan denk je misschien, hè, huh? dat was toch... opgelost. Op. Wubbel Ockels. Maar dat klopt niet, zegt ruimtekenner Thijs Hofmans. Wat heel veel mensen dus niet weten, is dat er een half jaar voordat Wubbel Ockels de ruimte inging, een andere Nederlander omhoog ging. En dat was Lodewijk van den Berg. En in 1975 is hij naar Amerika verhuisd. Daar is hij later vanwege zijn werk. Hij werkte met rundgestraling en dat, dat mocht je als buitenlander niet zomaar doen. En daarom is hij toen genaturaliseerd tot Amerikaan. Na zijn ruimteavontuur heeft hij nog als wetenschapper gewerkt. Lodewijk van den Berg was 90 jaar oud. Bij een vliegtuigcrash in Rusland zijn minstens vier mensen omgekomen. Vijftien anderen raakten gewond. Het was een vliegtuig van het leger en het stortte neer op een flatgebouw. De piloten konden er met schietstoelen uit. Op socials zijn beelden te zien van de grote brand die is uitgebroken in de flat. Forum voor democratieleider leider Baudet wordt waarschijnlijk ruim een week geschorst. Morgen stemmen ze daarover in de Tweede Kamer. Hij zou de regels over nevenfuncties en bijverdiensten niet hebben nageleefd. Mijn collega's in Den Haag hebben al even rondgevraagd in de Kamer... en een meerderheid van de partijen zegt de schorsing waarschijnlijk te steunen. En in België is een vermissingszaak opgelost dankzij Google Street View. Een oma uit Wallonië verdween twee jaar geleden spoorloos... en de politie stond op het punt om op te geven en de zaak te sluiten... Totdat iemand liet weten dat hij nog eens goed op Street View had rondgespeurd. En toevallig op de dag dat die auto met camera's langs reed, liep de vrouw buiten rond. Te zien was hoe zij de tuin van de buurman inliep. Dus ging de politie daar zoeken. Het hele gebied werd uitgekampt en de vrouw werd uiteindelijk gevonden in een bos. Waarschijnlijk was ze gevallen en toen overleden, schrijft een Belgische krant. Maar dat moet nog worden uitgezocht. Het weer vanuit het westen klaart het op. In Limburg kan het nog lang wat regenen. Morgen is het maximaal 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 ...komen ze weer met uh, nieuw materiaal... ...deze Mannen van Westoon... ...en dat er komt uithorend... ...maar ze willen... Uh, ...nog even wachten met het uh, album... Uh, ...te releasen, want dat doen ze... ...namelijk op vinyl... ...en we weten allemaal in de muziekwereld... ...hoe moeilijk dat is om in de vinyl... Uh, ...industrie uh, wat uh, gedaan te krijgen... Uh, dat uh, zeggende gaan wij ook uh, de gasten uh, van vanavond uh, uh, voorstellen met, uh, aan de microfoon, want uh, ze zijn inmiddels klaar met de soundcheck, uh, dus uh, we gaan straks uh, rond half negen beginnen, want uh, vier nummers zullen ze uh, vanavond uh, spelen, dus dan uh, betekent dat we het blok rond het half uur uh, gaan inrichten. Dat is leuk. Uh, ja, jullie kijken nu naar de tv. Want het uh, <laughs> ligt uh, 10 seconden achter ons. Dus op een gegeven moment zwaai ik zo naar de camera. En dan zie je een 10 seconden later ziet op tv dat ik uh, naar de camera loop te zwaaien. Maar goed, uh, Sam en, uh, en Bas, dat uh, zijn de gasten vanavond. Uh, welkom. Dankjewel. Ja, want uh, um, eerst even aan uh, jou de vraag, uh, Sam. Want uh, jullie uh, hebben toch volgens mij net nieuw materiaal afgeleverd, toch? Ja, dat klopt. Ja? Uh, we hebben uh, onze eerste single uitgebracht. Ja, Misty Days, hè? Misty dat... Days, ja. Ja. ja. we hebben hem een paar keer al hier uh, laten horen. Dus. Uh, <laughs> um, uh, is het uh, dan het moment dat daar ook uh, meer aan gekoppeld zit? En bijvoorbeeld een EP of wat dan ook? Ja, zeker. Um, we gaan, uh, of het, de planning is zo dat we volgend voorjaar of komend voorjaar mm -hmm. met een album komen. Een heel album. Ja, een heel album. Dus uh, dit is eigenlijk al het vooruitgeschoven werk. Waarmee het publiek zich aan kan verlekkeren. <lacht> ja, ja um, uh, Bas is degene die, uh, die ook mee uh, meespeelt. Uh, um, wat is jouw rol, Bas, uh, precies, bij, uh, als, je, als jullie optreden? Um, ja, dat is vrij divers. Ja. Vrij breed ook. Ja. Van het mentaal ondersteunen tot, uh, <lacht> ja, ja, tot, ja. Het, uh, tot het meeschrijven ja. en uh, opnemen ja. eigenlijk... Uh, ja. Dus het is niet een uh, onbelangrijke rol. die schrijft dus ook mee aan, de, Zeker. aan, de, aan ja, het ja, ja, ja. Uh, Gebeurt eigenlijk alles samen? Ja. Met, uh, met het schrijven of niet? Ja, best nou, wel. Ja, Alleen... we, we zijn niet altijd met z'n tweeën als we schrijven. Maar ja. uh, afzonderlijk van elkaar bedenken we dan dingen. En dan, uh, ja, dan komt dat samen. Ja. En dan uh, maak je er samen een mooi kunstwerk van. Ja, ja er is dan er is niet echt een... Uh, en dat zal er waarschijnlijk ook nooit komen. Maar een... een, een past schema hoe we dat in elkaar uh, nee. weten te zetten. Dus een beetje uh, de spontaniteit moet een beetje de overhand ja, hebben. Ja, zeker weten. Het creatieve ja. moet je ook uh, zijn beloop laten. Ja. Um, vorig jaar uh, zag ik jouw naam eigenlijk voor het eerst uh, een beetje opduiken. Maar ik, uh, ja, ik weet uh, dat ik heb ook een beetje een uh, lijntje lopen met uh, degene die, uh, die achter uh, jullie uh, zitten als het gaat om... Promotie en dat soort zaken. En, uh, uh, die had op een gegeven moment samen met nog iemand uh, bedacht. Um, de stad kunnen we ook als een soort straatmuzikant. De, de Koperen Corona. Zo heette het eigenlijk toen nog. Uh, en dat uh, gaat nog iets verder terug. Want het was zelfs nog in de, in de, uh, in de corona-periode. Dat, uh, dat, dat dat gebeurde. Maar jij deed dat ook. Ja. In. Jaar, vorig jaar was dat, geloof ik, in september. Of? Ja, ik ben een beetje de tijd. Uh, maar, ja, ja dat heeft iedereen. Uh, uh, ja. We hebben Volgens mij twee keer hebben we daaraan meegedaan. Mm -hmm. En uh, dat was inderdaad op straat uh, in Haarlem. Uh... Twee keer, ja. Ja, ja. en uh, ja, konden we even wat doen. Ja. Dat is wel lekker. Ja, ja. Dus uh, dan konden jullie in ieder geval eventjes ook nog uh, met publiek in uh, contact komen. Ja. Hoe was dat eigenlijk? Want ik weet uh, het verhaal van Sven en van Paul. Uh, Sven Ros en Paul Bond, want die hebben dat ook uh, gedaan. Mm -hmm. En ze vonden het toch wel heel speciaal ja het was um, de eerste keer was ook een beetje uitvinden hoe het zou uh, hoe het zou lopen ja. um, en toen deed het volgens mij zonder versterking ook ja. ja dus dat was nog een beetje zoeken van waar je dan best op straat kan staan dat het een beetje overeind uh, blijft qua ja. ja. geluid en de tweede keer hebben we met, um, met een klein uh, versterkertje niet al te hard want dat mag dan natuurlijk niet nee. Uh, nee, nee, nee. van de gemeente dus, uh, maar dat dat was eigenlijk beter ja. uh, nog ja. maar ja, het was wel een bijzondere ervaring sowieso. Ja. Uh, waar ja. hebben jullie uh, gestaan? Weten jullie dat nog? Ja, jij bent daar altijd beter in. <laughs> Bos, die denkt nog even diep na. Ja, Bij de staan. We hebben ook in de Grote Hout gestaan. Ja. Op verschillende plekken in de Grote Hout. Ja. Uh, dat was wel een leuke plek, omdat je natuurlijk best wel veel... Um, nou, winkels en ja, ja. Uh, gebouwen, daar hebt. je dus, dus dat geluid dat krijgt een soort van boost. Ja, dus dat was uh, wel dat, leuk. Ja. aan de gang ja. hebben we nog gestaan. Dus dat, is ja, daar hebben, dat, dat was ook een plek, dat was ook een plek. Daar heb ik, uh, ben ik bij, uh, bij Pap, met Paul ben ik daar, uh, gestaan. Dus okay. ik, was er vorig jaar ook uh, bij in de zondag. Uh, ah. dat was ik uh, bij, het, uh, bij Sven. Was ik ah. even ja. Kijken. Dus, dus Ja, ik, ik heb wel wat uh, ervan meegekregen in dat, uh, dat ja. Um, maar dat is, ja, dat is nu uh, ligt achter ons. Uh, is het nou weer prettig om dan weer gewoon in een zaal of wat dan ook uh, te staan? Of, of een, uh, nou, of dat een... heeft wel de voorkeur. Ja. <laughs> ja. Ja. Of ja. Uh, Zit er ook, ook daadwerkelijk wat in de planning? Wat nou, we hebben we? Uh, um, een heel leuk optreden uh, staan in de Bullenkerk in Zaandam. Dat is 4 november dus vrij snel. Uh, ja, daar, staan, daar zijn nog tickets te koop. dus uh, uh, Helemaal goed. Uh, daar, daar verheugen we ons heel erg op. En uh, verder staan er nog wel een aantal dingetjes in de planning. Maar die hmm. staan nog niet helemaal vast. Ja. Nou, dat, uh, dan, dan weten we al iets uh, van jullie. Maar we gaan straks, gaandeweg, uh, komen we nog, uh, nog een paar keer even bij jullie uh, terug. Ja. Uh, dus dat uh, gaan we zo allemaal horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog een uh, lijstje wat, uh, wat we een beetje aan het uh, afwerken zijn. Uh, en een ervan is bijvoorbeeld: uh, dat is ook heel belangrijk, uh, want die hebben toch weer ook uh, wat materiaal gedropt. En dat is door de maatschappij uh, niet zo lang geleden naar buiten gebracht. Excelsior, daar uh, zitten ze onder. Het is ook een Noord-Hollandse band, bestaande uit alleen louter dames. Uh, ze heetten ooit Dakota, maar toen Julia Korthauer erbij kwam, toen heette ze ineens Loop. En Loop heeft Spring 19 uitgebracht en daar staan weer een aantal uh, nieuwe nummers op. En één ervan is deze, de Sad People van Loop. A long Way Riding Alone van Bon Nicky. Morgen komt hij uit en vanavond heb je hem al hier uh, gehoord uh, bij ons uh, in dit uh, programma. Daarvoor Loop met Sad People. Um, ik zou uh, gewoon uh, de vrouwelijke kant uh, blijven bekijken. Uh, hoewel dat uh, misschien enigszins uh, melancholisch is. Um, in de studio, zoals uh, gezegd, uh, straks gaan we ze horen. Maar we gaan ook nog even met ze praten. Dat uh, zijn Sam en Bas... Um, even, want uh, um, hoe zijn jullie aan elkaar gekomen in de muziekbusiness? Uh, <laughs> ja. ja, we hebben elkaar wel inderdaad via de muziek uh, leren kennen. Mm. Um, ik wilde, nou tien jaar geleden ongeveer of iets langer geleden al, wilde ik een band starten. Ja. Yeah. Uh, maar ik zat zelf een beetje in een, uh, in een andere wereld. Of, uh, meer ja, daar kom, in het, de, daar kom ik ja, zo om. Ja. Uh, uh, uh, dus uh, ik kende niet heel veel muzikanten. Maar via mijn uh, gitaarleraar Paul Bakker. Die, mm. uh, die had wat mensen aangeraden. En waaronder bas. En uh, toen we een beetje... Nou ja, drie kwart jaar uh, met elkaar opgetrokken hadden. Toen, uh, ja, toen gebeurde er ook wat op liefdesvlak. Dus zo is het gegaan. ja. ja. Uh, dus, dus dat is... Uh, en, en ja, het, uh, het klikte ook muzikaal gezien dus ook. Ja, zeker. Ja. Um, ja, want je begon erover. En ik, uh, want ik zag op een gegeven moment bij jou ook uh, iets staan... Uh, dat jij nog een klein verleden hebt... en ook in dat opzicht uh, haast uh, op topsportniveau iets uh, gedaan hebt. Uh, want je bent uh, ooit onderdeel geweest van Jonge Oranje bij de Hockey-dames. Ja, Hockey, ja. Hoekie ja. ja wat, uh, wat, want je zei, je zei net... Je, zit, je zat in een andere wereld. Ja. ja um, Want dat was... ik heb het een stuk gelezen hoor. Ja. Zonder dat we dat er helemaal over moeten doen. Maar uh, zat er een, toen al iets... waarbij je van... ik zou toch wel wat anders willen. Nou, ik heb het altijd... heel erg leuk gevonden. Ja? Sowieso, Hockey. Ja. Um, maar ik wist altijd dat er een punt zou komen... dat ik... Ging stoppen. En ja. op een gegeven moment stop je natuurlijk altijd. Maar mm. dat dat wel eerder zou zijn dan gemiddeld. Ja. Omdat ik wist dat ik ook heel graag tijd wilde maken voor muziek. Ja. En ja, als je op dat niveau uh, hoekiet, dan gaat er gewoon heel veel tijd uh, gaat er naartoe. En, en ja, je hele mindset is, uh, is daarmee bezig. Ja. Dus. Uh, ik wist wel dat ik uh, dat ik eerder zeg maar, zou gaan stoppen. Ja. ja. En, en je hebt ook op een vrij hoog niveau gehockeyd, hè? Want uh, de dames die we nu tegenkomen, die speelden toen volgens mij bij Jong Oranje. Een aantal, ja nou niet een aantal. allemaal maar, nee niet allemaal uh, maar een aantal zeker wel uh, iets van acht of zo uh, waar ik wel mee heb gespeeld ja, ja, die, ja. Zitten, die zitten dus nu gewoon uh, op wereldniveau uh, te hockey ja zij ja. wel zij wel <laughs> ja en jij staat op wereldniveau hier uh, vanavond samen met Bas uh, bij ons uh, te spelen dus dat uh, <laughs> kijk want dat uh, willen we dat wel even gezegd hebben uh, uh, ja maar goed uh, dat, dat, dat moment dat komt uh, dan, dan. Maar wanneer ben jij eigenlijk dan met muziek begonnen? Was dat ook tijdens die, die periode dat je ook hockeyde? Ja, ja? zeker wel. Um, nou ja, ik begon een beetje met gitaar spelen op, op mijn twaalfde. Maar mm -hmm. uh, toen begon ik er op mijn veertiende, vijftiende bij te zingen. En dat werd, werd dan wel steeds wat serieuzer. Mm -hmm. En ik uh, uh, denk, na de middelbare schooltijd heb ik daar heel veel tijd uh, aan besteed. Mm -hmm. Uh, dus dat is zo steeds meer uh, gegroeid. Maar dat was zeker al wel aanwezig. Ja. Ja. Um, we gaan zo jullie horen. Uh, na dit uh, volgende nummer uh, gaan we dat uh, doen. Dan uh, horen ze dus nu boven die jongens. Oh, we moeten in beweging komen. Want, uh, want die zitten boven. Dus. Uh, na de volgende gaan we dus uh, beginnen. Uh, maar uh, eerst draaien we nog de Mira. En dat nummer dat heet de Pentinon. Femme was dit met uh, de Pantheon? en het uh, moment is dus daar aangebroken want uh, we gaan ze uh, laten horen Sam en Bas uh, die gaan een aantal nummers uh, spelen vanavond en één ervan is natuurlijk de single die we een, uh, een aantal weken geleden een paar keer hier al hebben laten horen dat is uh, Misty Days en daar beginnen ze dus nu ook mee. I don't know. Niet een heel groot applaus als het gaat uh, om de Amsterdam Arena of weet ik wel wat. Uh, maar uh, wij doen het op deze manier. Um, dat was uh, de eerste. En de tweede, dat is ook heel leuk... Uh, uh, wij zijn uh, niet helemaal van de koffers, maar uh, uh, ja, want die koffers gebruiken we meer om op reis te gaan en uh, dat soort zaken. Wordt <laughs> Woordgrap. Uh, dit is wel een hele mooie en uh, ik ga straks uh, vragen aan uh, Sam waarom ze deze uh, gecoverd heeft. Uh, want het is een nummer van Joni Mitchell en dat nummer dat heet Both Sides Now. of angel hair and ice cream castles Ja, ja, ja, ja. Joni Mitchell uh, is uh, even terug, maar dan in de uitvoering van Sam Sexton en Bas Kors. Uh, Het nummer dat heet Both Sides Nou, over uh, Joni Mitchell nog even gesproken, want... Volgend jaar wordt het een heel belangrijk jaar. Want dan wordt ze net als Paul McCartney dit jaar 80. Dus en dan moet het allemaal wel een beetje meezitten, Want uh, ze heeft af en toe nog wel eens een beetje uh, problemen met de gezondheid. Uh, maar goed, dit was een van de meest bekende nummers uh, die uh, Joni Mitchell heeft uh, uitgebracht. Uh, both sides. Nou, we gaan uh, weer even verder met uh, het lijstje... wat we nog hebben uh, hier uh, bij ons in uh, de uitzending. Uh, vorige week heb ik nog even een ander nummer van Kimono. Maar nou mag het vandaag. Want dit is uh, de single die ze vorige week hebben uitgebracht. En dat nummer dat heet User. Is it that you wanna sell? Talking like a walking, wishing well Yes, I know the protocol We are trained to be transactional One, two, three for you Don't you worry, babe, you know I will get mine too Born, torn, black and blue for you In my pocket. Ooh. Is there something we can need to make some pockets in the passenger seat? Yes, I've got some needs to fill. Purpose, I love you after wash Metal penetrates in air. Innovate. Four, five, six for me. You know you won't have to show me all your tricks, for free. Nou, met uh, User was dat Easy Prey. Dat was uh, de single die we vorige week uh, hebben laten horen. Maar toen uh, konden we hem nog niet uh, draaien. Nu wel. En uh, we gaan ook nog even terug naar de afgelopen zaterdag bij de popronde uh, in Haarlem. Want uh, daar had ik een gesprek met een Haagse band. Drie dames en één heer. En ze noemen zich Ivy Fox. Buiten in de zaalweg, vlak bij de kan. Ivy Fox uit Den Haag heeft opgetreden. Maar er is nog iets bijzonders aan deze band. Want de band is in ieder geval ja, uitgekozen. Daar hebben ze ook voor een deel zelf voor gezorgd. Voor Eurozonic Noordenslag. Oh, ja! Uh, ja, ja, ja. Laten we daar eens mee beginnen. Want een paar weken geleden hadden we een telefoongesprek in de studio. Maar uh, ik begin met jou, Bianca. Maar hoe is dat? Ja, dat is te gek. Ja? Wij zijn er echt heel blij mee. Ja, zeker. Want volgens mij hebben er 112 bands meegedaan. Mm -hmm. Nou, en dan sta je in de top 5. Ik bedoel, dat is best wel een prestatie. Dus uh, wij zijn daar nou echt heel erg blij mee. Ja, want uh, je moet er wel wat voor doen om uh, dat zo voor elkaar te krijgen. Ja, je moet de mensen een beetje achter je krijgen. En nou ja, ik ben super blij dat er zoveel mensen achter ons staan. En online moet je dan op zo'n klepbutton drukken: van dit is mijn favoriete band, daar klap ik voor. <laughs> en en het, ja, dat is te gek dat mensen dat voor ons uh, doen en ja. ons maar uh, Sonic hebben geklapt, ja geweldig. Is het uh, zo dat, uh, dat je daar al aan merkte dat je, dat je al een uh, behoorlijke fanschade of een uh, mooie achterban uh, aan het... Uh bereiken <laughs> nou ja, Het is sowieso tof. weet je, Als je in de top 5 komt dan hebben er echt behoorlijk wat mensen op je gestemd, op je geklapt. Dus ja. dat betekent wel dat we echt wel flink een, een achterban hebben. En dat is echt wel heel erg tof om te merken. Ja. En gisteren bijvoorbeeld ook waren we aan het, uh, aan het optreden in uh, Den Bosch. En dan staan er mensen voor het podium die gewoon onze eigen nummers aan meezingen zijn. De gewoon mensen die je niet kent. Super tof! Dus ja, dan merk je dat de fans uh, of da dat je wat meer fans krijgt. ja. ja. Yeah. Ga ik ook even naar mennen, want uh, de dames zeggen net uh, van uh, ja, dat uh, als ze als meegezongen wordt, loop je dat nou ook niet een beetje met je hoofd in de wolken? Ja, ik vind het super vet. Ja. Je, je maakt gewoon een hele toffe muziek wat je zelf heel, heel erg vet vindt. En dan als mensen je eigen songs meezingen, dat, ja, dat, dat is gewoon heel vet. Ja, uh, wat heb jij met uh, de muziek uh, van. Uh, ja, natuurlijk, uh, je <laughs> drumt er, maar het is natuurlijk niet uh, zomaar uh, komen aanwaaien. Nee, zeker niet. Uh, ja, ik was vroeger heel erg druk en mijn moeder dacht van... Uh, je gaat mijn mijn op... drumstijl? Ja, nou, zo kwam het wel op neer inderdaad. Dan gaan eens lekker op andere dingen slaan. En, uh, nou, zo ben ik gaan drummen eigenlijk. Oh, ja. uh, hoe is hij uh, bij, de, bij jullie uh, erbij gekomen? Nou, we hebben eigenlijk audities gedaan. Ja. We zaten een tijdje zonder drummer en uh, we waren op zoek naar iemand die um, muzikaal bij ons paste. Maar ook persoonlijk. Ja. En uh, ja, dat is altijd een uitdaging. Ja, ga maar iemand vinden die, uh, die dan echt goed bij je kliekje bij bij past op ja. dat moment. Ja, ja. Dus we hadden ja, audities gedaan. En uh, Menno was een van de auditanten. En uh, we hadden eigenlijk uh, direct het gevoel van oké, okay, dit is hem. Ja. Uh, dan even over de omgeving. Hè? Uh, want jullie komen uit Den Haag. Nou heeft Den Haag een rijke historie als het gaat om de muziek. Ja, dat klopt. Ja? Ja. Uh, wat weet jij daarvan? Uh, ja, nou ja ook, niet alleen een historie. Maar ook nu is het nog steeds gaande met band en Sommeu. Dat komt ook allemaal uit Den Haag natuurlijk. Den Haag heeft wel uh, ja, sinds, sinds jong eigenlijk al... Um, we hebben best wel een bandjescultuur. Het was misschien vroeger iets groter dan nu, maar nog steeds wel heel erg gaande. volgens mij misschien wel weer meer opkomend. En ja, we hadden ook bandcoaching, dat kon je doen in Den Haag. Dus uh, dat, zo hebben wij ook een beetje in bandjes leren spelen. Het is dus heel tof dat zo'n stad uh, dat biedt. Nou zitten we hier in Hanem. Dat is ook een beetje een muziekstad. Zeker. Heb je dat wel gemerkt uh, vanavond uh, toen je hier uh, aan het optreden waren? Ja, het publiek was hartstikke leuk en het was gezellig en gewoon mensen die gewoon gezellig meedoen. Dus, uh, en uh, vooral vandaag is natuurlijk de popronde is hier uh, neergestreken. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, vandaag staat het helemaal vol met mensen en bandjes en muziek. En uh, ja, ik vind het heel vet. Goed. Ik uh, dank jullie uh, hartelijk en uh, op naar het, uh, het volgende plekje in de popronde. Ja, op yes. naar het volgende plekje yes. yes. Venlo. Venlo. Venlo. Venlo. Kijk vooral op ivyfox.com naar aankomende events, want we hebben echt heel veel uh, gigs nog staan. In dus, allemaal uh, verschillende steden, uh, yeah. dus misschien ook wel die van jou. Dus kom. Ja, voordat je het weet, uh, is het uh, alweer uh, gezelligheid kent geen tijd. Uh, maar goed, uh, het heeft uh, met, uh, met een aantal dingen te maken. Uh, Sweet 16 van Ivy Fox. Uh, want uh, tijdens het, uh, het nummer van uh, Ivy Fox hebben we het even over de buurt hier uh, gehad. Want uh, Sam, jij komt oorspronkelijk uit Sandpoort Zuid. Dat is de andere ja. kant van het spoor is dat uh, bij Zandpoort? Ja. Klopt. Ja, dus uh, ja. Uh, dan moet ik een beetje denken aan uh, het station Zandpoort Zuid. En nou, er zijn een paar winkels nog. Want uh, ik vond het... Uh, ja, het, ja. Het is, het is niet veel meer van over. Uh, voor, voor, nee. voor, voor de gezelligheid moet je naar Zandpoort Noord. Uh, daar, uh, daar komt Bassen dan weer vandaan. Dus, ja. <laughs> ja. Ja. Uh, want ik ken, ik ken Zandpoort Noord. Dat ken ik alleen maar in juli van de Feestweek. Ja. Wat ja. zou ik daar eens uh, op zeggen? Het is, uh, ja. is een hele belangrijke week. Ja, dat is, uh, oh. ja met, uh, met kermis en, uh, en de paarden. Zeker. Het ja. heeft wel iets, denk ik. Toch, als je een, een echte Sant Poorten uh, kan Zeker. een feestweek nooit overslaan, denk ik. Nee, nee, die staat ook altijd wel op mijn agenda. Ja. Ga je er nog wel eens naartoe of niet? Zeker. Ja. En, en wat wel heel erg leuk is, is dus dat ze altijd uh, meerdere podia hebben, ja, dat... waar dus ook gemusiceerd wordt. Ja. En ik al, ja, al zeker tien, 15 jaar al vast op het uh, podium bij uh, Ramster is uh, Ja, ken ik. Dus bij de Hoofdstraat is dat... Uh, de Swarmaboer, daar. Ja, ja, op de hoek. Ja. <laughs> dus, uh... ja, daar heb ik echt met heel veel verschillende formaties heb ik daar uh, gestaan. En ja. wat wel erg leuk was, dat uh, uh, Gert-Jan Huibens, uh, bekende persoon uit Vels ook, mm. politiek, uh, mm. journalist, weet ik wat hij allemaal gedaan heeft. Ja. Echt van alles en nog wat. Die pikte mij op als heel jong veentje en zei, uh, kom erop met je bandje. Ja. En uh, zodoende stond ik daar eigenlijk al vrij snel, uh, toen ik nog amper dat, dat instrument uh, onder controle had. Ja. En uh, ja, dat was wel te gek. En dit jaar, na COVID weer voor het eerst uh, te hebben gestaan, was ook wel bijzonder, omdat Gert-Jan helaas is overleden door COVID. Ja, wat jammer. Ja, zeker. Dat is een beetje te... tragisch ook, denk ik. Zeker weten. Ja. Dus dat gaf al een dubbel gevoel. Maar ja. Het, ja, tegelijkertijd ook wel weer heel erg mooi om daar dan te staan. En dan gaan je gedachten wel automatisch ook naar hem uit. Ja. Uh, en het is, het is om meerdere redenen gewoon leuk om in je, om je, ja, in je eigen plaats uh, je eigen zoiets plaats te, te doen. want ja. dat, dat, dat klopt wat je zegt. Hè. Er, er, er staan ook inderdaad uh, ook podia uh, waarop ja. gespeeld wordt... Uh, jij daar ook uh, gestaan of niet uh, en gespeeld of wat dan ook? Ja, uh, ja maar niet op dat podium. Nee. Uh, maar weer meer akoestische settings uh, hebben we wel gespeeld daar ja, in de ja. buurt. Ja. Ja. Uh, maar het, is, uh, het was nu weer sinds 2019 weer dat er een echte uh, feestweek weer gehouden is volgens mij ook. Denk ik. Dat, dat denk ik wel, weten. ja. Want uh, die afgelopen twee edities uh, is het volgens mij niet geweest. Um, dat is even de zijsprong. Uh, maar goed, uh, nu even weer terug naar het uh, laatste nummer van het setje. Uh, Both Sides Now. Wat heb jij met Joni Mitchell? Ja, uh, <laughs> ja een fantastische songwriter vind mm. ik. En uh, ja, hele mooie, mooie liedjes, mooie teksten... Mm. Um, ja, ze durft bepaalde zaken gewoon naar boven te, te halen en bespreekbaar te maken in haar songs. Ja. En dat vind ik wel, ja, vind ik super tof. En ja, hij, ja een waanzinnig mooie stem. Ja, want dat ook, sowieso. Ik weet dat ze toch wel behoorlijk geëngageerd is. Maatschappelijk geëngageerd is. Zit daar ook iets? Ben jij dat ook, of moeten we dat anders zien? <laughs> Nee. Nou, uh, uh, thuis wel. <laughs> thuis wel. <laughs> maar in de muziek wat minder in ieder geval. <laughs> nou, uh, er komen wel wat dingetjes terug. Maar ik kan me best voorstellen als we, als we wat meer nog gaan schrijven... dat er best wel wat ook uh, ja. naar voren komt. Want het kan een uitlaatklep zijn ook, hè? muziek in dat opzicht. Zeker, ja. zeker. Helpt dat ja. ook in dat, in dat opzicht? Ik denk het wel, Ja, ja. ja dat je bepaalde dingen uh, ergens een plaats kan geven... door muziek uh, erover te maken. Ja, en het is dan niet weg, want je speelt die nummers dan weer en weer. Ja. En soms denk ik, oh god, waarom heb ik het nou daarover geschreven? Moet ik het weer ophalen? Ja. Maar toch, uh, ik denk dat dat heel goed is ook om uh, daar plaats voor te maken. Ja. En, uh, Vertel je ook uh, tijdens optredens, uh, of ja, jullie beiden dan uh, in dat opzicht... Vertellen jullie dan ook een verhaal bij ja, zo'n liedje? Wel eens. Ja. ja. En soms vind ik het uh, dan denk ik beter geen verhaal erover. Want dan mogen mensen zelf uh, invullen waar het over gaat. Ja. Maar uh, als ik daar een specifiek verhaal bij heb, dan vind ik dat wel leuk om te vertellen. Ja. Ja. Uh, uh, gebeurt dat dan ook wel eens? Hè? Want uh, ik denk dat jullie muziek prima ontleent om in kleine uh, gezelschappen te spelen? Gebeurt dat ook? Dat is een soort moment van huiskamerconcert en dat soort zaken? Uh, ja, hebben we nog niet heel veel gedaan. Um, maar het zou kunnen. Ja, zeker. Ik moet lachen omdat ja. we dat afgelopen zondag nog gedaan hebben. Oh, nou ja. Ja, ja. ja, met mijn familie. <laughs> <laughs> maar uh, ja. dat, dat is wel iets waar we heel erg open voor staan. Wat ja. we heel leuk vinden ook om te doen. Ja, ja, ja want je hebt ook een directe uh, meteen uh, interactie, denk ik... met de mensen die daar ja. uh, komen en jullie zien... En ja, beluisteren, denk ik. nou Ik denk dat we alles eigenlijk in het hele spectrum heel leuk vinden. Dus met z'n tweetjes en in de Bullenkerk. Dan 4 november gaan we met uh, Bram Slinger, zijn uh, toetsenist. Dus met z'n drieën. Dat geeft weer een extra dimensie. Ja. Hij zingt ook mee. En uh, uh, ja en ook wel eens in bandvorm. Dat, dat geeft net weer even een andere, andere vibe. Uh, dat is leuk om allemaal te doen. ja. ja. Um, we gaan nog even muziek uh, draaien. Dit is uh, weer even uh, met de dik hout zagen met planken. Om het even zo te zeggen. Uh, het sluit wel een beetje aan op Iver Fox. En dit is Make Out Molly. En dat nummer dat heet Sick. Um, een, uh, dat zijn twee leden. En die twee leden uh, die maken ook nog eens deel uit van een andere band. En dat is totaal niet uh, met elkaar te vergelijken. Dat is uh, Tamagotchi Paradise. Uh, dat is een driemandsformatie. En dat is weer uh, eigenlijk een beetje... Ja, hoe moet ik het zeggen? Lounge-ambient-achtige muziek wat ze, wat ze laten horen. We gaan op naar het nieuws van 9 uur. En dat doen we met een band die ik vorige week in de uitzending heb gehad. Dat waren Tom en jo Jochem. En zij zijn van My Thoughts Exactly. En de laatste single die ze hebben uitgebracht heet Last Call. The last call is coming up. I won't wait for you. You got me thinking about all we had and everything we used to do